Uur. Goed geluk met het NOS Journaal. Bij politie van sociale zaken controleerde 70 bedrijven. Bijna 80% was in overtreding. 16 bedrijven kregen een boete wegens overtreding van de arbeidstijdenwet. Verder constateerden inspecteurs gevaarlijke situaties met machines. De padestoelen zeggen dat ze te weinig geld hebben om de werkomstandigheden veiliger te maken. Willem Holleder hoeft voorlopig niet de cel in. Pas begin volgend jaar valt daarover een besluit. Het openbaar ministerie had de rechtbank in Haarlem gevraagd Hollede weer op te sluiten. Door misdaadverslaggever Peter I. de Vries te bedreigen, heeft hij volgens het OM de voorwaarden geschonden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hollede werd begin 2012 vrijgelaten nadat hij zes jaar gevangenisstraf had uitgezeten voor afpersing van onder andere vastgoedhandelaar Willem Enstra. Het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Volgens de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa geldt de wapenstilstand voor de regio Lugansk en gaat die vrijdag in. Zaterdag begint de terugtrekking van zwaar geschut. Officieel is er in Oost-Oekraïne al sinds september een staakt het vuren van kracht, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Nu het daarop blijkt dat wilde eenden de bron van de vogelgriepbesmettingen in Nederland zijn, willen pluimveebedrijven dat de maatregelen worden aangepast. Volgens voorman Odink zitten er nauwelijks pluimveebedrijven rond waterrijke gebieden waar de eenden verblijven. Die zitten vooral rond Barneveld, midden op de Veluwe, en daar hebben we deze risico's niet, zegt Odink. Hij wil daarom dat de aanpak van vogelgriep wordt aangepast. Netbeheerder Tennant wil België stroom leveren als het land komende winter te maken krijgt met een elektriciteitstekort. Het dreigende tekort hangt samen met de stillegging van de kerncentrales bij Doel en Tianj. In het ergste geval wordt de stroom bij honderdduizenden huishoudens in België op piekmomenten in de avond afgesloten. Het weer bewolkt in het westen wat motregen, in het binnenland droog en het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB.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 En Dolly, wat betekent het als het één uur is? Dan gaan we lachen. Zo is dat. Hoe vinden jullie het doek, mensen? Dat is een mooi doek, hè? Weet je wat het is? Dat is plus. Dat is plus. Dat is 40 plus, dat doek. En dat is een Frans doek, dames en heren. En dat komt heel goed uit, want ik ga een Frans liedje zingen... Ja, niet helemaal Frans hoor, want sowieso Frans is het. mijn Frans ook weer niet. Maar uh, ik ben wel een beetje Franserig van nature. Want ja, dat komt misschien door het zuiden, ik weet het niet. Toen ik een jaar of zestien was, toen liep ik al door Parijs... ...avec deux Françaises. De Françaises, dat is uh, twee francs zestien. Dus dus niet zoveel eigenlijk. Ja... Ja, en ik heb dat nog, mensen. Als ik een weekend vrij ben, hier in Carré... dan vlieg ik even naar de Franse Provence. Dat vind ik zo heerlijk, hè. En ik heb daar een herberg, mensen. Dat moet ik even vertellen. Gezellig, zeg. Gezellig. Een herbergje nou zo groot. Het is niks. Als het regent, zetten ze het binnen. Het is werkelijk niks. Het is een heel klein herbe. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam trouwens. Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Het is van een Franse mevrouw een aubergine. En dat is. Leuk mens, zeg. Leuk mens. En kopie kopie hoor. Tetti tetti. Ja, ja, ja. Echte Française. En niet op de mondje gevallen hoor. Nou, ja, één keer is ze toevallig op de man te Ja, had ze zo'n dikke lip, hè. Ja. Toen zeg ik, Qu'est-ce uh, que c'est ça? Toen zegt ze, J'ai tombé sur la petite bouche, hè. Oh, was op de Ik zeg, Maar qu'est-ce que c'est ça? Een roe, een roe, een roe, zegt ze. Ja, dan moet je Frans verspreken, natuurlijk. Hè. <lacht> een losse roe, hè. Maar, eh, uh, ja. Een roe, een roe, een roe. Een losse roe en dan was ze me gevallen en zo. Maar, uh... Leuk mens en een beetje vlot, weet je wel. S'morgens komt ze mezelf wekken. <lacht> Klopt ze op de deur en dan roept ze: Antoine. En dan roep ik: André. Roep ik dat. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is. Wat? Dat is elke morgen. Chaque Elke morgen legt ze een, een eitje. Een enough. He? Ja, it, it, dat heet zo, enough. Dat, dat, dat is, zij zeggen af, wij zeggen ei. Wist je het niet? Wist u dat niet? Ja, ik wist het ook niet, moet ik wel maar ik zag die witte dingen liggen, dat denk ik dat je een ei, ja. Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen... Ah, Vind je die leuk? Wij zeggen ei. Dat vind ik niks. Een ei. Hè? Maar, Annaf. ah, naaf. Die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je wat? Vind ik ook niks, kip. Ja. Een Fransman die zegt... Een poel. Ja. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind je ze... het. Vind je het? Een kip. Het is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei. Ja? Maar... Een uh... Hoor je het verschil? Een uh... Het lijkt me ook voor de kip zelf. Vind je het? Me... Ja. Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Vindt. En, uh... <totstuken> <Huh>? Een ei. <totstuken> als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen... Waar zou u liever leggen? En, eh? Uh... Ben je aan het huilen mevrouw? Ja. Shakespeare heeft het mooi gezegd. Enough is enough. Ja. Oh, het is een het is een leuke herberg, heel eenvoudig, een zand op de vloer. Uh, Lampetkannen. Moet je naar de pomp om water te halen. Maar oh, dat is nog dat echte water, dat is nog drijfnat, dat water. Dat is... <lacht> Jawel, ouderwets water. Maar gezellig, mensen. Maar niks dat je zegt luxe luxebegek. He, gewoon. Oh, ik vond dat zo leuk toen ik de laatste keer in mijn herbergje daar zat. Toen kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt die ene dame zegt tegen me, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen... Ik zeg ja, gaat die gang maar. En uh, ja, het is ze, Ik ben mevrouw de boer. Ik zeg nou, ik vind het goed. En uh, ja verder niks uit, of het nou mevrouw de boer of veranderen, dat heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de boer is of mevrouw de stoer, ik kan me niet schelen wie het is ofzo, of zo. Of je zegt nou, gewoon, ja, ik zit daar te eten of zo, nou ja, zit dan Herman, zei de nou en wat dan nog. Ik bedoel, als blauwe gulf, dat, dat mevrouw de boer, dan ik het binnen dat hij er binnenkomt. En zij al zit, en ik zeg, ja, nou, God, kan mij dat schelen of op Als je zegt, nou ja, vrouw onze, of we met truimen vlagen, dan vind ik dat nou binnen wel met draaijes, dan ik van mijn heen of van om dan van een pakken, dan word met regen en mevrouw binnenkom, ze heeft klemmen, wij klein wijde stelletraadje door ik moet maar draai de krommel open en nog een met het met de kromme bijen die komt de krommel open en een relatie laatjes want ik ken net wel lopen de verzweegde blikken en ik weet dan dat het weer mij en aankloppen ze met een bliesje ze komt de vloer op en kijkt hem naar de truc en kijkt naar paarden ik zeg wat jij er ook mee dan zal ik met jou wel afwijken hij zegt ja ik kan hem open ik kan hem open dit is ja zeer met kromme speelde blikken en en ik kon hij naar buiten komen met de viool erbij. En toen kon het allemaal over naar buiten. de hele dorp zat op zijn kop, Weet je wel allemaal, gekkigheid en zo. Maar ja, ze draaiden er zo omheen, weet je, hè? En, uh, ja, eindelijk kwam de aap uit de mouw. Daar had ik ook niet op gerekend, moet ik zeggen. Nee, ik zag wel dat die mouw, dat die wat wei... Dat er een aap in zou zitten. Nou, dat was zo'n beest ongeveer, dus. Ik schrok me een hoedje. Toen zegt ze, wat heb je een leuk hoedje op? Zegt ja. hij... dat heb ik me net geschrokken. Ja. Nou ja, toen het ene woord haalde het ander... en toen hebben we toch nog een intelligente conversatie gehad. Toen zegt ze, mag je mijn vriendin voorstellen? Ik zeg, ja. Mevrouw de Wind. Een leuk mens. Beetje frivool. Als het mooi weer was, ging ze altijd in het gras liggen. Ja, zei ik altijd tegen mevrouw... kijk, de wind is weer gaan liggen. En... Leuk, mens. En zij kende de hele streek daar, hè? de hele omgeving. En zij zei ze tegen me... meneer Hermans, zal ik u een paar plekken laten zien? En... Uh... Wat? Ik zeg, ja, laat maar zien, mevrouw. Ik heb toch niks te doen vandaag. eens me verschillende plekken laten zien. Hè? Ik weet nog dat ze hier een blauwe plek. Nee, nee, nee, nee. In het landschap. In het landschap. En er was een kasteel en er was een put bij, een echoput. Nou, dat vond zij geweldig. Maar ik moet u zeggen dat, dat, dat, dat is voor het eerst van mijn leven dat ik een echoput heb gezien, maar daar vind ik niks aan. Had je het wel eens gezien? Heb je er wel eens mee gepraat? Ik ben zo uitgepraat, hoor, is niks. Aan. Maar zij, wat ze daarin zag, ik weet het niet, maar ze vond het geweldig. En elke dag kwam ze weer naar de herberg. Ach, meneer Hermans, gaat u nog even mee naar de put? Nou, daar ben ik maar meegegaan, maar ik vond niks. vond niks, maar zij vond het geweldig. Ging ze met die kop in die put hangen. Zo, Ja, wat ze eraan vond, ik weet het niet. Heb ik toch zo'n dag of tien lopen slepen met hem die... Nou, toen heb ik eens met een gewet... wie er het verst in de put kan hangen. En... Dat heeft zij gewonnen. Ja, Toon Hermans. Altijd heerlijk om naar te luisteren. Met zijn conferentie over vakantie in Frankrijk. En eh, Toon die ging niet alleen maar op vakantie. Want er zijn ook mensen uit Zandvoort die gaan op vakantie dol toch? Jazeker, zeker. Ik weet er eentje die binnenkort lekker weggaat. Ik gaan. ook. Ik oh, dacht... jij ja, ook? Ja. ja? Uh, zij heeft ook iets met een badplaats, uh, wat noordelijker, schorrel. Ja, volgens ja. mij hebben wij het over dezelfde. Ja, ja Mandy, hè? Mandy schorrel. Ja, Mandy gaat straks lekker op vakantie... en we willen haar heel graag vanaf deze plek... vanuit het Kouwers Zandvoort, een hele fijne vakantie toewensen, toch, ja. Charles? Zeker weten. Ja. Heeft ze die expositie, is die nog aan de gang? Of is die, is nee, jou... dat was maar één dag, joh. Oh? Ja, uh, ik weet wel dat er exposities weer gaan komen... dus uh, als je wil, uh, hou ik je op de hoogte. Ja. Ja, nou, toch? Dat... Volgens mij doet ze dat zelf ook, want ze stuurt mij wel eens, uh, wel eens mailtjes. Kijk, zie je en, het Ja, toch? want ik wist ook van die, van die, van die uh, expositie van die uh, dieren uit Afrika. Prachtig. Maar ja, ik, ik, uh, Sinterklaas zit er niet mee tot de orde. Dus ja, ik kon, <laughs> ik, kon, ik, ik kon die dag niet. Nee, dat is jammer. Maar ik zou zeker, uh, als ze weer een expositie ergens heeft gaan... We, ik heb ervan genoten. Ja, maar ze gaat, ze gaat toch naar een land waar, waar, waar Sinterklaas ook zegt... van Ja, daar heb ik ook wel iets mee. tijd uh, thailand toch? Ja, tijd thailand Heerlijk. Ja, ja. <laughs> uh, en wanneer gaat ze? Weet je dat ook? Uh, ik wist het wel, maar ik weet het niet precies meer. Maar uh, ze gaat heel snel, dat weet ik wel. Zullen we wat voor de draaien? Nee, hey, ik kan rijmen. Ja, ja. ja laten we een, een gezellig vakantiemuziekje voor erop zetten, Charol. Nou, uh, wat, He? jij hebt het uitgezocht. Uh, Dolly, jij mag het aankondigen. Weet je het nog? Rijn, Mar Mar Marcia. <laughs> Met vakantie. Ik ben in mijn leven in vele landen geweest... Aar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feit. Maar nu voor deze keer, met de liefde van mijn leven. Als ik eens goed naar jou kijk, dan begin ik dus. Samen met jou. De zon, de zee en het strand, daar zeg wat ik wou. S'avonds de zon, zon, de gang en het strand, nu oranje. Ik wil je echt naar nu gaat het heerlijke spijt. ik wil mee ik wil mee ah. ja, Sinterklaas Sinterklaas gaat, ja, gaat uh, ja. jij ook mee met de mij naar de thai Thailand lekker op, op vakantie Charles díven God is even op bij die microfoon moeten bij. want Dolly ja. is vraagt wat wat wat wil je Senior Charles ga jij maar even naar, naar die keuken ja, nou, dat vind ik helemaal niet leuk, dol. Ja, maar dan moeten we even praten met de Sinterklaas. Nou, vooruit te maken. Sinterklaas, zullen wij ook gaan naar die Thai-Thailand? Dat lijkt me een heel goed plan, Dolly. Oh, fantastisch. Hij bij zwembroek? Ja, maar mijn bischopbloed gaat ook altijd een beetje sneller stroom als ik daar rondloop. Ja, ik kan me voorstellen. Oh, die mooie tijd thaise meisjes. Oh, taaie-taaie meisjes. En gaat hij niet met mij dansen, Sinterklaas? Ja, eerst, eerst met jou, maar daarna daar zoek ik toch wel zo'n taai-taai-meisje op, hoor. Dat... Nou, ik ga dan ook zoeken naar een mooie taai-jongen. Alhoewel, die, die, die taai-meisjes zijn natuurlijk taai om in te beten. Of zijn ze mals? Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit in een taai-taai-meisje gebeten. Je hebt nog nooit in een taai-meisje? Ik niet, nee, Sinterklaas. Hebben we nog nooit gedaan. Zeg, en ook, ook niet in een taai-jongen? Ja, taai-jongen, we hebben, hebben de Dolores wel eens gehad. Maar <laughs> uh, nee, dat doen we niet de... meer, hè? Nou, uh, uh, uh, uh, ik heb voor jou uh, speciaal een, een muziekje klaarstaan. Oh, dank wel, Sinterklaas. Welke? Nou, ik, ik hou van jou daarom. Ah, wat ben je toch lief, Sinterklaas? Ah. Ik love you because je single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all, You open wide Jim Reese, I love you because... Ja, recht uit mijn hart het doel, toch? <laughs> die Sinterklaas, toch, hè? Ja. De oude vrouwen, die vissen hè? Wat Dat een vrouw. hoor je maar weer, ja. ja. Nou, pak maar mijn hand dan, vooruit. Nou, vooruit. Nick en Simon. Pak maar mijn hand.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 Nick en Simon, pak nou maar mijn hand. En we gaan eh, voordat we straks weer naar het nieuws eh, gaan luisteren door Dolly en Pierik. Gaan we even met de Eagles genieten van de tequila sunrise. Het allemaal bij ZFM Zandvoort. ZFM Luncht. It's another tequila sunrise. Staring slowly across the sky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 Another 5 tot 2, Zier van Munst met Charles duif. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. En natuurlijk samen met uh, Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, het is uh, alweer bijna half 1. En uh, dat gaat natuurlijk betekenen het volgende: Het nieuws van Zier van Zandvoort. Dolly Tempirik. Momentje op mijn bril vliegt door de lucht. Zo. Een brilslang. Bril ja, zag bril, je hem vliegen? Ja, ging bril, zo over nou de tafel? Dat nou was een brilslang die zat hier in de, in de studio. Ja, wat een rot ding, hè? <laughs> ja. Daar ging die. Het nieuws. Ja, dames en heren. Hier is een update van het regionale nieuws van 2 december 2014. Op beelden van een bewakingscamera bij de woning van misdaadsjournalist Peter R. de Vries... is duidelijk te zien dat Willem Holleder op 25 april 2013 heel boos aan de voordeur heeft gestaan. De rechtbank in Haarlem bekeek vandaag de beelden ter zitting. De 56-jarige Holleder staat daar terecht voor de bedreiging van de Vries. De zitting kwam nauwelijks een hal, nam nauwelijks een half uur in beslag... omdat Holleder er consequent het zwijgen toe doet... De Fries heeft het onaangekondigde bezoek van Holleder als zeer bedreigend ervaren. Hij was bang dat de beruchte crimineel hem te lijf zou gaan. De Fries, zijn vrouw was getuige van de bedreiging en vond deze heel beangstigend. En waarom vertel ik dit even? Omdat deze zaak vandaag dient in Haarlem. Is er, oh, er nog geen en... uitspraak over? Uh, nee, nog niet. Okay. nog niet. Die is er nog niet. Het is uh, gewoon vandaag behandeld. En uh, men heeft de video bekeken die Peter R. de Vries heeft opgenomen. Mm -hmm. En uh, ja, Holleder, ja, dat weten we allemaal. En hij is verdachte in de megazaak Andes. Die draait om een uh, criminele organisatie... die zich toelegde op onder meer witwassen, afpersing en drugshandel. En uh, hij speelt een uh, bijrol in die zaak als betrokkenen van, uh, bij afpersing... En uh, de, over die bedreigingen... het Openbaar Ministerie heeft de bedreiging van de Vries... in dat proces ook ondergebracht. En in januari 2012 kwam Holleder voorwaardelijk vrij... na het uitzetten zitten van zes jaar celstraf in de zogeheten koolbakzaak. Dat was onder meer de afpersing van de in 2004 vermoorde Willem Enstra. En volgens het uh, Openbaar Ministerie heeft Holleder de voorwaarden geschonden... door nieuwe misdrijven te plegen in de vorm van de afpersing en de bedreiging. De justitie wil hem daarom terug in de cel. En de rechtbank kan hem voor drie jaar na de gevangenis terugsturen... en beslist daarover aan het eind van het Andesproces En dat uh, net zoals de bedreigingszaak. Die, daar krijgt hij dan ook dan een uitspraak over. Goed. Dan uh, aan het begin van deze middag hebben twee mannen, een filiaal van de Gal en Gal aan de Maastraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt overvallen. Het gaat om twee negroïde mannen. Ze droegen donkere kleding met capuchons en renden na de overval weg in de richting van de Biesbosstraat. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. Ja, en dat een vliegtuig niet eens kan opstijgen... wegens dichte mist of een stel ganzen, dat wekt inmiddels geen verbazing meer. Maar gisteravond was er op Schiphol plotseling iets anders aan de hand... waardoor enkele vertrekkende toestellen vertraging opliepen. Bij de KLM namelijk was er sprake van een heuse computerstoring. Zo'n twintig vliegtuigen konden niet op de geplande tijd opstijgen... en honderden passagiers werden getroffen. Als je niet beter zou weten... zou je denken dat het hier een verhaal over de NS betreft... Maar dat was dus niet zo. En, en daar worden vrijwel iedere ochtend honderden passagiers getroffen... door de nodige technische problemen. Maar hoe de storing nou bij de KLM is ontstaan... en wat er precies aan de hand was... dat is volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij niet bekend. Ja, want je zou zeggen, Dolly... NS betekent nooit Schiphol, hè? Maar... Ja, nooit Schiphol. <laughs> maar dit keer dus wel? Ja. Ja, ja. De afgelopen week was er een landelijke politieactie waarin aandacht was voor de inning van niet betaalde boetes en mensen die nog een taak of gevangenisstraf over hebben staan. En in diverse media is er een verhaal verschenen dat de politie van Haarlem buitenproportioneel zou hebben gehandeld bij een bezoek aan een adres aan het Brouwersplein in Haarlem. En de betrokkenen van de bewoner hebben de diverse media benaderd met onjuiste informatie over het bezoek. De politie van de eenheid Noord-Holland betreurt deze onjuiste weergave van de feiten. Tijdens de actieweek worden adressen bezocht waarbij de mensen weten dat de politie langskomt... en ze hebben meerdere aanmaningen ontvangen of politie aan de deur gehad... en ook zijn de bezoeken in de media aangekondigd. En op het adres aan het Brouwersplein zijn vier politiemedewerkers verschenen... die door de bewoners zijn binnengelaten. De man die een boete open had staan... is vrijwillig meegegaan naar het politiebureau... en in goede harmonie is vervolgens vol de boete betaald. De politie is dan ook verbaasd dat nu in de media een verhaal verschijnt... dat ze buiten proportioneel zou hebben gehandeld. Zo wordt onder andere gesuggereerd dat de politie met drie busjes... en een tiental agenten voor de deur van de woning stond... en intimiderend aanwezig zou zijn geweest... En ook zou het plein vol met politie hebben gestaan. Nou, nou, Dat deze... is allemaal overdreven. Er stonden met tien busjes. Ze dus hebben drie en geweer Hebben ze leeggeschoten op het Ja, ja, ja. ja, ja. Had jij het <lacht> ook al gehoord? Ja, <lacht> Valt allemaal nou, maar mee. Ja, de, deze onjuiste berichtgeving doet de gedane inspanningen van de politiemensen ernstig tekort. En schetst een verkeerd beeld van de politie in Noord-Holland in het algemeen. En in dit geval de politie van Haarlem in het specifiek. En Burgers die de beleving hebben onheus bejegend te zijn door de politie... zijn altijd welkom om hierover in gesprek te gaan. En verder wil de politie benadrukken dat een politiebezoek aan de deur... in dit soort gevallen voorkomen kan worden... door tijdig openstaande boetes te betalen. Oh, ik heb er ook nog één trouwens openstaande. mag ik ook wel eens achteraan gaan. De afgelopen maanden zijn in het Deense en Duitse deel van de Waddenzee honderden zeehonden doodgegaan. En dit wordt veroorzaakt door een vogelgriepvirus. Eind vorige week is in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee een verhoogd aantal dode zeehonden aangetroffen. In Zandvoort hebben we gelukkig nog geen dode zeehonden gevonden. Maar mocht u over het strand lopen en u ziet een zieke of dode zeehond... raak het niet aan en pas ook op met de honden natuurlijk eventueel... die u los heeft lopen, dat ze die zeehond ontwijken. Uh, en bel alsjeblieft de meldlijn van de gemeente op telefoonnummer 023 57 402 op 25 november 2014 heeft het college van BMW Bloemendaal een aantal besluiten genomen. En naar nu bekend is, is er onder andere een besluit genomen over de Wiesenten. Die krijgen een groter graasgebied in de gemeente Bloemendaal. De Wiesent is vergelijkbaar met een bison. Alleen is de Wieson Wiesent een stevig dier. Nou ja, een stevig dier met. Uh, een korte brede kop en een hoge rug. En de vacht is donkerbruin van kleur. Na de Eland is het het grootste Europese landzoogdier En nu wordt het gebied vergroot. Zodat ze lekker kunnen grazen, zelfs tot aan de Bokkendoorns toe. Dus als je straks komende zomer lekker van je champagne zit te nippen bij de Bokkendoorns... dan sta je misschien wel oog in oog met een wiesend. Heel bijzonder. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. En het weerbericht voor vandaag, 2 december 2014, luidt als volgt. Het was gisteren echt handschoenen, sjaal en Mutsenweer. weer. Bij veel bewolking was de gevoelstemperatuur, min 3, min 4 graden. Maar in werkelijkheid was het echter 2 graden. Het weerbeeld van vandaag lijkt veel op dat van gisteren. We hebben nog altijd te maken met een oost- tot noordoostelijke stroming... tussen hoge druk ten noorden en lage druk ten zuiden... en met die stroming wordt nog altijd veel bewolking aangevoerd. Ook trekt er een zwak front mee... en daardoor kan er uit de aanwezige bewolking... wat lichte motregen of een vlokje motsneeuw vallen. De wind draait naar noordoosten en is matig in de polder... en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur is in onze regio wat hoger... en stijgt naar maximaal 3 of 4 graden. Nou, het mocht wat... Voor het gevoel blijft het echter een stuk kouder vanwege die stevige wind. Dus mensen, pak u zelf goed in als u naar buiten gaat. Zover het weerbericht. snow The grass waiting for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 Ja, het is van mij nu of we een witte kerst krijgen. De snowbird was dat in ieder geval van Anne Maraisa. heeft ons een klein beetje dichterbij de sneeuwvlokjes gebracht. Ja, of ze zullen vallen met de kerst? Ik, ik wens het te betwijfelen. Piet Paulesma was er ook uh, zeer onduidelijk over. Die zei van, ja, misschien wel, misschien niet. Ja, zo kan ik ook, zo kan ik ook voorspellen. Uh, ik, ik heb geen idee, luister of we een witte kerst krijgen dit jaar. Uh, lange termijn voorspellingen zijn ook heel moeilijk om te doen. En uh, sommige weerstations die wagen zich aan allerlei computermodellen... En uh, denken dan van, nou, het zal wel zo, of het zal wel zo lopen. Er komt een warme, warme zuidelijke stroming aan. En dankzij die warme zuidelijke stroming kunnen we het weer helemaal vergeten met die, met die Witte Kerst. Nou ja, in ieder geval, uh, dat heeft allemaal geen invloed op Shania 2. Want die voelt zich nog steeds vrouw. Nou. Let's go girls. Sneeuw of geen sneeuw, je 2 is gewoon vrouw. Twijn was dat met Feel Like A Woman. Ja, het is kwart voor hebben, luisteraars. En we hebben, we hebben, vanmiddag hebben we zo'n leuk, uh, zo leuk oproepje. Dat wil ik u niet onthouden. We gaan over naar Dolly. Ja, het is uh, inderdaad heel leuk. Um, ik wil u even laten weten dat uh, Anton van Duin... een, uh, een Zandvoorter... Uh, een Zandvoortse bloemist trouwens. Hij is ooit begonnen vroeger op de Grote Krocht bij Erika... En daar, heeft hij, uh, daar is de start van zijn bloemencarrière geboren, of geweest. En hij heeft uh, met een SBS 6-programma meegedaan. De beste bloemstylist van Nederland. En daar is hij als tweede geëindigd. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op. We hebben hem hier een keer in het programma gehad... Uh, op de vrijdagmiddag als bijzondere gast... En Anton heeft mij laten weten... en dat wil ik u toch niet onthouden... dat hij uh, workshops uh, georganiseerd heeft. En die zijn al begonnen inmiddels. Maar die lopen nog door. Tot uh, ergens half december zo'n beetje. En daar kunt u daar, tijdens die workshop... een mooi kerststuk gaan maken... onder zijn bezielende leiding. Of onder de leiding van Rut Otten. Dat is ook een bekende bloemstylist... Uh, je mag doen wat er in je hoofd opkomt. En uh, je mag maken wat je mooi vindt. Het, het, de workshops zijn allemaal in kleine groepen. En mocht u geïnteresseerd zijn. Het is trouwens ook allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Lekker lachen. En uh, na afloop kun je dan met je eigen kunstwerk de deur weer uitstappen. Uh, ook voor de mogelijkheden en informatie. Kunt u contact opnemen met Anton. De kosten zijn 27,55 per persoon. Dat kan ik u wel al vertellen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u een mail sturen naar Duinen met IJ Duinenbloem at Gmail.com of even naar hem bellen naar telefoonnummer 06 401 En de workshops worden georganiseerd in zijn bedrijf in de Crucius. En dat was dan het oproepje. Uh, dames en heren, u weet het, hè? iedere dinsdag uh, willen we graag een oproepje plaatsen. Mocht u nou iets hebben, iets dat u zoekt, of een vraag ergens naar, of over, of u zoekt een persoon, dan willen wij u daar heel graag mee helpen door een oproepje voor u te doen op de dinsdag in het programma Zandvoort Luncht. Nou, Dolly, weer hartelijk bedankt. En wat vond je van het, het kerstfeertje wat ik erachter heb gezet? Leuk oh hè? man, ik kom helemaal in de stemming. Gezellig hè? Ik zie het al helemaal voor me, dat kerststukje van mij. Ja. Ik zie het al helemaal voor me, door dat, door dat muziekje erachter. Was van James overlast of niet? Ja, hij, had, ja. Ja, hij bezorgde de luisteraars weer een hoop overlast. Ja. mee. ik vind het wel stemmig zo. Nou is het ook, nee ja, is het ook. En zo in die december Maak maar een flauw grapje. 2 december alweer. Ja, het wat, gaat ver, snel, hè? Wat verdorie, wat gaat het allemaal ah, sneller? Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, uh, we gaan uh, eventjes genieten van Sandy show Gezellig, ja. leuk. Wat nou, tijd niet gehoord. Nou eens een keer niet van de poppet on, on string en zo. Nee, is wat anders. Maar een smile. Lachen. Doen we. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you can't buy. If you smile. Hide every trace of sadness Oh Blijven lachen, zegt ze eigenlijk. Ja, ik weet niet of ik het met trains ben hoor. Want... Ja, zo. ik las vanochtend weer zo'n heel trieste bericht op Facebook, eh, luisteraars. Eh, dat er een, een uh, goede vriend, of maar goede vriend, een, een, nou, een redelijk goede vriend, laat ik het maar zo zeggen, eh, op Facebook... Dat daar uh, een kleinkind uh, van een jaar of acht uh, getroffen is... door een hersentumor en ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Zo'n klein meisje. En dat zie je dan uh, nu op Facebook. Uh, de fotootjes uh, van een kaal hoofdje natuurlijk. Door allerlei chemokuren en uh, ja. toestanden. En dan denk je toch van waar is nou die liefdevolle God waar we met z'n allen op zitten te wachten. Ja. Want ik kan me zo voorstellen dat als je nou uh, uh, als mens uh, al wat jaren erop hebt zitten op de aardbol. En je hebt dan misschien dingen gedaan die niet helemaal door de, door de beugel kunnen. Dat je dan uh, ergens voor gestraft wordt. Maar zo'n kind Onder het wat... uh, motto van karma bedoel je. Ja, maar zo'n kind, ja. zo kind wat eigenlijk nog nauwelijks uh, uh, uh, zonde heeft kunnen begaan. Ja, dat is heel onredelijk. He. Ja, dat is, ja, ja, heel oneerlijk. En ook, he, want ze zeggen dan, ja, God is, is he, liefdevol. Uh. Ja, maar ja. Ja, we hebben ook een, als, je, als je zegt dat God er is... dan moet je ook beseffen dat er ook een duivel is natuurlijk. Ja. Ja, ja, die gaan gelijk op. Ja, maar die, nou, is dat zo? Ja, nee, kijk, als je zegt, ik, ik geloof in God... Ja, Volgens de kerk is God toch almachtig? Als je, als je wit zegt, dan zeg je zwart. En als je God zegt, zeg je duivel. En mm -hmm. Ja, maar, je, maar, maar ja. ik heb altijd geleerd vroeger, ja. toen ik nog bijbelles kreeg, dat, uh, dat God almachtig was. Dan zat die duivel toch uh, zat in een toekje, toch? Ja, maar ja, het is maar net hoe je God benadert, hè? Ja. Ja. Ja, dat, nou ja, uh, goed... Uh, ja. Ik, zie, ik zie God meer als een lichtbron. En dat we allemaal worden geboren met een stukje van dat licht in onszelf. Mm -hmm. ja. En, uh, ja. ja. Je komt er niet uit, je komt er niet achter. Daar kom je ook niet achter. Nee. Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat er toch iets uh, er is daarna, Zodat we er later achter kunnen komen. Maar ja, uh, hoe gaan we elkaar dat weer vertellen, Charles? Ja, dat uh, zal niet meer. Ik zou het graag aan de mensen thuis willen vertellen. Maar... Nee. Hey, dood, dat... ja. Ja, ik kan niet anders zeggen, that's the way it is. Ja, yeah, that's life. Wordt ons verteld door Bruce Hornsby. En natuurlijk zijn ze een begeleidingsgroep The Range. Bruce Hornsby in Range met uh, The Way It Is. Gewoon eens be in the range. Moet ik al afscheid nemen van u. Mede-naam is Dolly Tempirik. Wens ik u nog een hele fijne dinsdag toe. Ik ben er donderdagavond weer vanaf 10 uur met een programma tussen App en vloed. Wij zien u antwoord. tegen de luisteraars? Ik steek net een pak pepernoten in mijn mond. <laughs> Lekker hoor. Maar uh, ik ben er donderdag weer. Ja. En dan hoop ik dat de luisteraars er ook weer zijn. En is Ruud Jansen er, denk ik? Ja, Ruud Jansen, vermoed ik van wel. Morgen is ook Ruud, hè? Met ja. Angela, donderdag Ruud en ik. Ja. En dan hebben we natuurlijk daarna ook weer... al die mooie andere programma's, hè? Met Bart van der Meer, ja. Hans Wassenaar... Alternative radio. Mm -hmm. Ook erg mooi. En dan krijgen we natuurlijk allemaal van die prachtige ballets van jou. Ballet. Prachtig ballet. Met ja. je tutu. Ik maak maak, maak zo'n split. Of weet, weet, weet zo'n ding. En, uh, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een uh, uh, pas de deux. Pa, uh, wie? Pas de deux. Pas de deux. Pas de deux? Is, is, is dat, is dat uh, als je zo met je benen helemaal zo? Uh, ja, precies. Zo'n zo standje. Zo'n balletstandje. Hoe is dat nou een pas de deux? Pas de deux. Okay, ik dacht nou, dat je ja. daar zo goed in was, in Paderdeus. Ja, ben ik hartstikke goed in, joh. Ja. Hij <laughs> oh, komt er niet aan denken, zeg. Hé. Nee, is, uh... nee, nee. Voor jou niks, hè? Nee, dat is voor mij niks. Blijf jij maar lekker drummen. Zo ben je is goed dat. in. <laughs> nou, <laughs> <laughs> lekker rammen op de potten en de pannen. Zo is het. Ja. Nou, ja. nou is het toch echt tijd, uh, Dolle. We, we gaan een afscheid nemen uh, hè, van is onze, is onze luisteraars. Dat. Lunchen, dat doe je met Charles Duif. En Dolly Tempiriek. Ja, ja. Goede bekomst, hè? dol toch? Ja, zo is het. Dus Ik denk dat iedereen er wel nu, wel, nu wel uitgegeten is, hè? Ja. Nou, we hopen u volgende week weer te horen op dit programma. En uh, u weet het, he. heeft u een oproepje? Laat het ons gerust weten via de Facebook-site van Sandvoort Luncht. Daar kunt u het vragen. En ook natuurlijk via onze persoonlijke Facebook-pagina. Dag! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.